Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehanle. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij ziet nog geen reden voor een spoedvergadering van de NAVO. Bij de bomaanslagen vielen gisteren zeker 42 doden. Volgens Turkije lijken ze het werk te zijn van de Syrische geheime dienst. Mogelijk zijn de aanslagen een vergelding... omdat Turkije in de Syrische burgeroorlog achter de opstandelingen staat. De voormalige Pakistanse premier Sharif heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. Hij hoopt dat hij meer dan 50% van de stemmen krijgt, zodat hij geen coalitiepartner hoeft te zoeken. Zijn grootste rivaal Imran Khan lijkt op de tweede plaats te eindigen. Bij geweld rond de verkiezingen kwamen zeker 29 mensen om. Ondanks het geweld en de vele aanslagen tijdens de campagne was de opkomst hoog, die lag op ongeveer 60%.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 In Italië zijn duizenden aanhangers van oud-premier Berlusconi de straat opgegaan om te protesteren tegen zijn veroordeling voor belastingfraude. De oproerpolitie voorkwam dat ze in botsing kwamen met tegendemonstranten die schreeuwden dat Berlusconi in de gevangenis thuis hoort. De 76-jarige 76 politicus werd woensdag veroordeeld tot vier jaar cel, maar hij gaat in cassatie. De kans dat hij daadwerkelijk de gevangenis ingaat is klein, ook vanwege zijn leeftijd.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 De mannen lagen in een auto, hadden handboeien om... en zijn waarschijnlijk doodgeschoten. Dat heeft de politie van de staat Sinaloa bekendgemaakt. De mannen werden vorige week als vermist opgegeven... nadat ze niet waren teruggekeerd naar hun hotel. In Sinaloa zijn veel drugsbenders actief... die hun slachtoffers vaak in auto's achterlaten. FC Barcelona is zonder zelf te spelen al kampioen van Spanje geworden. Stadsgenoot Espanyol hielp een handje door gelijk te spelen tegen Real Madrid...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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feijen, dank u wel. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Kifa Alouche. Goedemorgen. Ik, uh, het is een beetje koud en nat. Kijk uit uh, hier uh, bij de Oostvaardersplassen... Uh, over uh, water, over de plassen. Die uh, rimpelen een beetje in, uh, in de wind. Worden gekieteld door de druppels regen die erop vallen. Ik zie een uh, eindeloze lucht, erg betrokken. Dat is... Uh, oh, kijk daar. Volgens mij is dat een leperlaar die als een soort van stofzuiger door het water gaat en zich nu kennelijk beledigd voelt, want hij vliegt weg. Um, dit weer is in elk geval niet iets waar een jongen die geboren is in het Midden-Oosten vrolijk van wordt, dus um, ik, hoop wat, uh, ik hoop op een hoopvol verhaal en een inspira inspiratie. Oeh, kijk. Het Het omweert. Nou, met dit op de achtergrond introduceer ik mijn gast... die voor inspiratie gaat zorgen en voor hoop, hoop ik. Quirijn Bolle uh, is uh, oprichter en mede-eigenaar... van de supermarktketen Markt met een Q. En uh, die doen in, uh, in duurzame producten. Goedemorgen, Quirijn. Goedemorgen. Uh, wat vind jij van dit weer? Ja, ik vind Het, het weer is, is, ja, het is een beetje treurig, maar aan de andere kant moet ik zeggen... het is hier zo'n mooie locatie dat, dat ik er eigenlijk niet zoveel last van heb. Ik vind het wel een mooie, mooie toevoeging misschien zelfs wel. Ja? Ja. Wat heb, heb je wat met de natuur? Ja, zeker. Ik heb veel met de natuur. en uh, ik, ik ken het hier niet, maar uh, ik, ik kijk mijn ogen uit. Uh, ben je iemand die uh, uit zichzelf de natuur intrekt, gaat wandelen of uh, uh, iets anders doen? Ja, ik, ik, ik, doe dat, ik doe dat zeker wel eens. Maar ik vind uh, sowieso, de, de natuur is een beetje de, de leidraad voor ons, uh, ons bestaan, om dat zo te zeggen. Dus ook als het gaat over voeding, vind ik ook dat we zo dicht mogelijk bij de natuur moeten blijven. En uh, dat is een van mijn drijfveren om te doen wat ik doe elke dag. Oké, okay, de supplier zeg maar, van jouw producten is die natuur. Precies, en van al onze producten. En zo zouden we daar ook met respect mee om moeten gaan. Ja. Hey, um, um, verderop hier, ik weet niet of ze nu te zien zijn maar ze zijn daar bij, bij die bosjes daar, daar, daar lopen, uh, loopt een kudde hekrunderen. Uh, dat zijn dieren die niet bestemd zijn voor productie nou hebben we wel wat, uh, of, of voor consumptie Dan nou hebben we wel wat schandalen gehad als het gaat om uh, eten dat wordt verkocht als rundvlees ja. en dan iets anders blijkt te zijn um, kan dat bij jou gebeuren? Ben supermarkt? Uh, nou, het kan overal gebeuren. Uh, maar de kans dat het bij ons gebeurt, is, is heel, heel, heel klein. Onze runderen staan hier trouwens ook niet zo ver vandaan. Uh, dus dat is aan de overkant van het, van het Veluwe Meer, uh, vlakbij Ermelo. Uh, dus uh, wij, ja, wij, wij, wij, wij kennen die, uh, die, die runderen, we kennen de veehouders. En, uh, en we weten precies waar ze staan, hoe ze gevoed worden. Uh, dus de kans dat daar ineens een paard tussen loopt, is, uh, is klein. En hoe kijk jij dan aan uh, als je die, die, die voedselschandalen voorbij hoort komen de afgelopen maanden? Lach je dan in je vuistje en denk je, ja kijk, zo komen de consumenten vanzelf naar onze winkel? Nou, ik, ik merk wel dat men meer ontvankelijk wordt voor onze boodschap. Uh, en uh, we hebben het over echt eten. En dan, ja, dan vragen mensen zich af, uh, bestaat er dan ook nep eten of, uh, of zijn er dingen niet echt? En dit soort voedselschandalen maken wel dat mensen hun ogen openen. En ik denk dat het gewoon komt omdat we eigenlijk geld als doel hebben gesteld... in plaats van als middel om een bepaald doel te bereiken. En ik denk dat het heel gezond zou zijn voor ons allemaal... als we het weer degraderen tot een, uh, tot een middel... en dat we uh, ons doel weer opnieuw uh, definiëren. Ja. En als je dan hoort dat, dat, dat er geknoeid wordt met eten... word je dan boos of word je dan verdrietig of teleurgesteld? Nee, want, want kijk, het gaat nu weer over misleiding en het is misschien heel emotioneel. Je denkt dat je een rund koopt en er zit een paard in. Uh, maar ik denk dat de misleiding al veel groter is als je, uh, ik, ik noem maar wat, guacamole koopt in een, uh, in een supermarkt. En er zit 4% avocado in, dan noem ik dat ook misleiding. Uh, en uh, dus ik denk dat iedereen uh, die, die gewoon een beetje zelfkritisch en kritisch in het leven staat, al lang weet dat, uh, dat, dat er uh, heel veel misleid wordt. Uh, dus je moet als consument goed je ogen en, uh, en open, ogen, uh, open houden. Om goed te blijven kijken wat je, wat je gaat consumeren. Uh, dat betekent heel wat, want het komt van een man die jaren bij uh, Ahold heeft gewerkt. Uh, Zo'n beetje het, uh, het, het grootste supermarktconcern uh, wat we kennen. Ik wil straks uh, uh, precies horen hoe, wat je daar tegenkwam, dat je heeft geïnspireerd tot deze nieuwe stap in je leven. Uh, zullen wij naar binnen gaan? Ja, heel goed. Yeah. Okay. Riverside, was dat, van Agnes Obol. En uh, wij zitten ook een beetje aan de Riverside, hier aan de Oostvaardersplassen. U luistert naar Dit is de Zondag live vanuit Natuurbelevingscentrum de Oostvaarden bij Almere. Mijn gast van vanmorgen is Quirijn Bolle, oprichter van de supermarktketen Markt. Een alternatief voor gewone supermarkten, die, zegt hij, de boer en het dier letterlijk uitmelken in de jacht op de laagste prijs. Quirijn werkte jarenlang voor Ahold, maar voelde zich op een gegeven moment niet meer thuis bij dit concern... Hij richtte een nieuwe supermarktketen op. Uh, Markt heet hij, met een Q. De Q van Quirijn en van kwaliteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is uh, niet door mij bedacht. We wilden heel graag uh, werken met de naam Markt. Omdat we eigenlijk de consumenten die iets anders willen... en de producenten die iets anders maken weer bij elkaar willen brengen... En uh, ja, Mark met een K kon je niet beschermen. Dus toen moesten we een alternatief bedenken. En uh, toen kwam iemand met: uh, Waarom uh, schrijf je niet met een Q? En toen hebben we dat eigenlijk gewoon gedaan. Oké. Okay. Je hebt uh, iets voor ons meegenomen, een ontbijt. Wat, wat hebben we hier op tafel staan? Vertel eens. Uh, ik heb wat brood meegenomen uit onze uh, winkelbakkerij. Het is wel van, uh, van gisteren, uh, moet ik zeggen. Want vanochtend, uh, ze staan nu te bakken. Dus we beginnen altijd om vier uh, uh, ochtends met bakken de bakkers. Maar het was nog niet uh, klaar om, uh, om hier zo vroeg uh, aanwezig te zijn. Uh, wat melk uit het Weerribbengebied uh, van uh, Klaas en Annie uh, de Lange. Uh, wat kaas ook uit het Weerribbengebied of uh, Eesveen van uh, Maarten Asselbergs. Uh, ook de boter komt van Klaas en Annie. Uh, wat jam uh, uit Beest, uh, het landgoed Marienwaard. Uh, Krusli. Uh, vers geperste uh, jus. Dus dat uh, kun je bij ons in de winkel uh, met zo'n machine zelf persen. Zelf persen, zo. Uh, dus hoe, uh, ja, hoe vers wil je het hebben? Ja. ja. Uh, ik, ik hoor dat je allerlei namen noemt van mensen die die producten maken. Ja. Um, um, het is jullie weten van uh, uh, alle producten wie ze maakt. Ja. En dat zijn allemaal Klaas en Annie's? Nou, dat, dat kan. Uh, maar uh, kijk, wij zeggen eigenlijk... Uh, het, het kennen van je leveranciers is nog veel belangrijker... dan alleen maar een keurmerk. He, dus uh, je kunt... Uh, tegenwoordig zijn er ook allerlei industriële producten... die misschien wel biologisch genoemd mogen worden. Maar we vinden het veel belangrijker... om echt die, die personen achter de producten ook zelf te kennen. Omdat je meteen eigenlijk weet als je bij iemand langskomt... Uh, is dit iemand die met liefde en bezieling een product maakt... Of gaat het om zoveel mogelijk dozen schuiven en euro's verdienen? En dat, dat weet je eigenlijk direct. En wij werken het liefste met de mensen die, die dat met een, met een bepaalde bezieling doen. Oké. Okay. En wat is er nou zo typisch markt aan, deze, aan die producten die hier staan? Uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat dat geldt dat ze allemaal heel dicht bij hun natuurlijke oorsprong blijven, deze producten. En verder met respect voor dier, mensen en milieu zijn gemaakt. En dat zijn nou precies de dingen die je ook uh, voelt en proeft als je bij de leverancier uh, van ons langs gaat. Of bij de boer langs gaat. Uh, dus dat zullen we straks ook uh, proeven en vergelijken met het ontbijtje wat ik hier uh, al zag staan, waar jullie het, uh, de rest van de dag mee moeten doen. Dus dat is een mooi uh, ware vergelijk. Nou ja, la la laten we eens wat proberen. Uh, uh, zullen we een stukje brood Proberen. Ja. ja? Het, Het ziet er gewoon bij. uit als gewoon brood. Waarom is dit, is dit nou bijvoorbeeld is dit biologisch brood? Dit is uh, wel van duurzame tarwe gemaakt, maar niet, uh, niet biologisch. Het en... komt uit waterwingebieden in, in Frankrijk. En ik uh, zal je een stukje geven. Het is een uh, speld zonnepit brood. Maar zou... Want ik denk dan bij duurzaam, uh, uh, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat dat altijd biologisch is. Nee, nou, voor de andere producten geldt dat bijna allemaal wel. Uh, maar biologisch, kijk, biologisch is eigenlijk alleen maar een, uh, een productiestandaard. Wat uh, gecertificeerd is, dat betekent dat het dier zoveel ruimte heeft gehad. Of dat de planten niet bespoten zijn met een bepaald uh, product. Uh, maar er zijn ook nog andere vormen van duurzaamheid en die zijn allemaal belangrijk. Dus wij kijken iets breder dan het, alleen het keurmerk. Maar wat Komt... zijn dan andere... Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, we werken ook niet heel ver hier vandaan. Uh, maar in, uh, komen, uh, we hebben een kleine boer uit Drenthe. Die heeft maar één, uh, één hectare. En die maakt op basis van de Trentse uh, oerbacterie... Die die hele mooie bladgroenten, zoals uh, rucola. Ja, fantastisch mooi bedrijf. Deze een, een, een blinde boer met zijn zoon stond ineens bij ons op kantoor met een krat met mooie groenten. En we hebben een hele verhaal aangehoord. En we dachten: ja, maar dit, dit willen we uh, weer aan de man brengen. En we willen het eten me, me, met elkaar. En dat, dat, is, dat gaat veel verder dan biologisch. Alleen ze hebben niet dat keurmerk, omdat ze veel te klein daarvoor zijn. Want het keurmerk moet je ook voor betalen. Uh, terwijl als, als jij en ik daar nu naartoe zouden gaan. dan zouden we het er allebei over eens zijn. Dat willen we heel graag in ons mond stoppen. En, uh, en, en, en het andere niet. Niet. Nou ja, dus, dus uh, ja, dat, dat is meer dan goed genoeg. En dat heeft geen keurmerk. Okay. Je had het over in de mond stoppen, dat ga, ga ik, ik nu doen met mm. dit brood. Ja, dit brood wordt dus vers gebakken en dus hè, handgemaakt, vers gebakken, elke dag in, in de winkels. En hoe is dit brood, want het smaakt prima. Hoe is dit brood? Anders dan het brood dat ik bij de supermarkt koop? Nou, het brood wat je bij de supermarkt koopt, is geen bakker aan, aan, aan te pas gekomen. Dus een, een industriële bakker bakt zo'n 5000 broden per uur. En daar werken twee man. En dat zijn geen bakkers, maar dat zijn technici die de, die, die, die de machines bedienen. Uh, ze komt eigenlijk helemaal niemand meer aan te pas. Dit is gewoon handgekneed, handgemaakt, uh, vers gebakken. Er zit geen broodverbeteraars en dat soort, uh, dat soort zaken in. En, uh, ja, en, en, en dingen zoals broodverbeteraars, net als alle, alle andere toevoegingen... daarvan zullen we echt uh, ons af moeten vragen... willen we dat wel hebben? Wil je dat wel in je lijf hebben? Ja. Nou kun je wel zeggen, dat wil ik niet. De, uh, maar dan is er ook nog zoiets als prijs... Uh, want die uh, 5000 broden die in die fabriek gebakken worden... die kunnen tegen een bepaalde prijs worden verkocht. Omdat dat dan nog steeds handel is waar iemand wat aan verdient... en uh, waar wij voor willen betalen. Wat kost dit brood? Dit is, uh, denk ik, 3,99. Nou, 3,99. 3,99 ja. voor een uh, heel gesneden uh, brood. Ja. Dat, is, dat is fors, toch? Nou ja, je kunt een knip wit krijgen, denk ik, voor 90 cent, 99 cent in een supermarkt. Uh, maar vergelijk het maar eens in gewicht, voedingswaarde en, uh, en dat soort zaken. En dan heb je het ook nog over alle additieven die daarin zitten. Uh, en je moet, dus, dus de vraag moet beginnen bij, wat wil ik nou eigenlijk eten? Wat is goed voor mij? Wat, wat levert mij uh, uh, iets op? Uh, dan kan ik zeggen, dat knip wit levert je helemaal niks op. Neem je eerder risico's mee, en, terwijl dit een heel goed brood is. En uh, dan eet je maar wat minder. Dan eet je maar wat minder. Ja, maar ja. Ik heb intussen ook nog gewoon... Uh, ik heb een gezin, die, dat moet ik te eten geven. Die kinderen moeten gewoon... Uh, als ja. ik een dertienjarige zoon heb, die heb ik namelijk. Ja. Um, die krijgt een lunchpakket mee naar school. Weet je wel wat die gasten wegvreet op een dag? Ja. Uh, dus ik kan wel zeggen, eet maar wat minder. Maar weet je, ik, ik moet mijn, mijn zoon vier boterhammen meegeven. Ja. Um, weet je, er zijn gezinnen in Nederland die dat ook moeten. Die, die moeten ja, allemaal een hoop goed. geld uitgeven aan eten. Ja, maar kijk, het is daarom. Dus, dus he, Inderdaad, je zoon is aan het groeien... En heeft dus blijkbaar bouwstof en voedingsstoffen nodig... omdat hij in zijn groei zit. Het is verdomd belangrijk wat hij, uh, wat hij tot zich neemt om dat, uh, om, om, om, uh, als brandstof. Uh, dus, dus de vraag is, wat wil je dat hij eet? En, uh, en, en, en daarna komt pas prijs. Dus als we dat allemaal alleen maar op prijs maar gaan dat, sturen... Is dat, is dat niet een luxe probleem? Heel veel mensen uh, kunnen niet eerst... Naar iets anders kijken voordat ze naar prijs kijken? In, in Nederland is het zo, ja, er zijn mensen die, die kunnen niet. Hè? De, dus de, helaas is dat zo. Uh, maar het overgrote uh, deel uh, kan het wel, maar wil het misschien niet of wil andere dingen liever. En dus ik denk dat we daar ook heel uh, eerlijk uh, zelf in moeten zijn. Uh, wat, wat wil je nou echt? En het grappige is dat als je bijvoorbeeld uh, een, uh, een grote aanschaf doet, ik, ik noem maar wat, iemand die een auto koopt, uh, die gaat eerst helemaal uh, kijken van wat is dat nou precies voor een auto. Je gaat niet de ene groene met de andere groene auto vergelijken, nee, want er op, zit precies, heel veel motor in. Precies, okay. precies. En dat doe je bij eten raar genoeg niet. Dan ga je eerst naar kijken naar de prijs en dan denk je: oh, dat het wel prima. Okay. En dat is eigenlijk uh, bijzonder. Um, je bent een jongen die uh, opgegroeid is in uh, in Wassenaar. We kunnen we ook nog een beetje horen? Uh, uh, ben je opgegroeid in een nest waar dit uh, gebruikelijk was, waar, waar uh, duurzaamheid een issue was? Nou, duurzaamheid is denk ik überhaupt in, in mijn jeugd... was dat in, in Nederland nog niet echt een issue. Dus het was ook nog niet helemaal duidelijk... dat, het, dat, het, dat er een tegengeluid moest, moest komen. Maar nuchterheid absoluut wel. Dus ja, milieubewust en dat soort zaken absoluut wel, ja. Oh, dat is toch niet het beeld dat wij hebben van wasna. Wasna is toch in het beeld van de meeste mensen in de wereld... waar mensen met uh, meer dan genoeg geld... Uh, Gokkie, uh, uh, uh, ja, maar dat heeft toch niks met nuchterheid te maken, nee, nee, en uh, dus, dus, het is ook een enorm nee, vooroordeel maar... uh, wat er over was naar bestaat, uh, maar uh, zo ben ik niet opgevoed, uh, dus uh, ik, ik ben altijd zuinig opgevoed. Uh, wij aten eigenlijk altijd heel simpel uh, toen, de schijf van vijf, was het volgens <laughs> mij uh, wat, uh, uh, wat wat wat wat bekend was, maar en uh, ik, ik mocht nooit te lang douchen, want dan uh, verspeelde ik water. En, uh, dus dus uh, ja, gewoon, ik denk zoals uh, veel Nederlandse families gewoon opgegroeid. Uh, toen ben jij als, uh, uh, als bankierszoon uh, naar, uh, uh, uh, naar je middelbare school gaan studeren. Wat, wat ging je eigenlijk studeren? Uh, bedrijfskunde in uh, Groningen. En vervolgens kwam je daarna terecht in, uh, in de spannende wereld... van de internationale, in het, het internationale zaken doen... Ja? Uh, kwam uiteindelijk terecht bij AHOLD. Ja, ja ik had zelf een, uh, samen met een vriend een bedrijfje in mijn uh, studententijd. En uh, naar aanleiding daarvan werd ik ooit bij AHOLD uitgenodigd om uh, ergens over mee te denken. En uh, toen uh, ben ik daar ingerold. Toen dacht ik, ja, ik vind ondernemen eigenlijk veel leuker. Maar als ik een keer een groot bedrijf ga bekijken, dan uh, waarom niet AHOLD? In die tijd was dat het bedrijf wat een beetje de, de cowboy van de grote, grote bedrijven was. En ik vond het eigenlijk wel uh, heel, uh, heel spannend. Cowboy in de zin van dat ze veel aan expansie deden, veel in het buitenland staan. Ja, het was in ieder geval een dynamisch bedrijf... en niet een grote stoffige corporate, zoals, zoals, ik, zoals ik dacht. Ja, ja. Ja. Uiteindelijk eindig je dan als, als manager in, in de Verenigde Staten. Zit je in Manhattan. Uh, toucheer je een fantastisch salaris in zo'n fantastische stad. Uh, dan heb je toch het gevoel, uh, ik zit hier op de top van de wereld. Ja, aan de ene kant wel, omdat we, ik had een fantastisch leven. Ik had veel vrienden daar wonen en we, we, ja, we hadden gewoon een heel, heel leuk en, en dynamisch leven. Uh, maar ik verkocht daar elke dag eten waarvan ik dacht, moet ik dit wel verkopen? Wil ik dit wel verkopen? Maar wat was dan het moment? Je, je, je bent daar aan het werk. Wat is het moment dat bij jou er ineens iets gebeurt waardoor je denkt, dit wil ik niet? Nou, ik had een boek gelezen, uh, ik, ik las op zich best veel... maar een van de boeken was, van, was Fast Food Nation van Eric Schlosser. En uh, ja, daar stonden ook allemaal bedrijven in beschreven... en hoe die uiteindelijk uh, hoe, hoe werkte. En, en, en daar, daar, ja, als je het boek leest, dan, dan zeg je dat, dat moeten we niet willen... En maar die bedrijven, die, die producten verkocht ik gewoon. Die, die, die, dat waren één op één die bedrijven. En daar, uh, werd maar ik... beschrijven ze, wa, wa, waarom wilden we dat dan niet? Wat, wat nou, het hij? is de manier van, van, van produceren, uh, manier van hoe ze met dieren omgaan, uh, hoe ze met uh, hormoon gebruiken, antibiotica in vlees, uh, hoe ze met mensen omgaan. Uh, het is allemaal verwerpelijk. En het gaat allemaal maar om één ding: dat ze namelijk zoveel mogelijk dollars voor zichzelf verdienen. En dat ging zelfs zover dat ik, uh, ik, ik als ik die. Producten verkocht, dan kreeg ik uh, soms een food broker, zo heet dat, uh, mee naar mijn klant. Een voedselmakelaar. Ja, een voedselmakelaar die zei: Nou ja, als jij niet dat product, maar het product van mijn uh, cliënt uh, verkoopt, dan uh, krijg jij persoonlijk 5 dollar extra per doos in je, in je hand gedrukt. Uh, want uh, dan, uh, ja, dan, dan doe je iets goed voor ons en dan uh, willen we je daarvoor belonen. Maar noem, noem eens een product waar dat gebeurde? Uh, dat dat nou, vaak met de meest inferieure producten. Uh, bijvoorbeeld uh, restproducten van kip... waar dan uh, van die kipnuggets of chicken fingers... of dat soort dingen van werden gemaakt... En uh, dus de productiekosten zijn daar heel laag... om allerlei verwerpelijke redenen wat mij betreft. Uh, en de opbrengst is, uh, is relatief hoog. En daarom kunnen ze dus ook veel geld aan mij betalen. En het rare was, die verkocht ik dus aan, uh, veel aan hotels. Uh, niet voor de uh, klanten, maar voor de, uh, of voor de gasten... maar voor, voor de mensen die daar werkten. Uh, dus, dus je hebt een soort van onderstroom van uh, veel Mexicaanse immigranten. Die dus in die fabrieken uitgebuit worden. En uiteindelijk ook in die hotels onder de grond uh, letterlijk uh, leven. En dus ook die producten eten die die andere immigranten zeg maar, maken. Het is een soort van onderstroom waar dan de, de, de Amerikaan heel veel geld aan verdient. Okay, en uh, iedereen in de branche weet dat die, dat die, die kipvingers dat, dat, dat, dat echt rotzooi is. En jij zei net, jij krijgt... Extra geld persoonlijk ja. als voor elke doos die je daarvan verkocht hebt? Ja, ja dus in een bepaalde soort van promotieweek. Dus dan kwam zo'n broker met me mee. Maar ik, ik kon honderden dozen per week verkopen. Hè. Dus keer 5 euro. Nou wie wil daar niet uh, 500 tot duizend uh, dollar per week extra krijgen op zijn salaris? En deed jij dat? Uh, ik kreeg dat als ik dat deed. En toen dacht ik. Maar ja, deed je het ook? Uh, ik, ik deed het ook, ja. Ik deed het ook, ja. Zeker. En wat is het moment, uh, is, zeg maar, is er één specifiek moment dat jij dacht... Dat moment? Dat moet ik niet, toen toen ik, zeg maar, die paycheck uh, kreeg, toen dacht ik, ja, wat, waar, waar slaat het op? Omdat ik ook zag dat mensen die een mooi product maakten, überhaupt niet aan bod kwamen. Dus toen viel voor mij echt het kwartje. Ik dacht van, hoe kan het nou zijn dat hele goed gemaakte producten waar we met z'n allen achter staan niet in de keten komen en de grootste rotshooi wel in de keten komt. Toen dacht ik, ja als ik deze, dit geld zou blijven ontvangen... en ook achter die dollars aan blijf lopen... dan verandert het systeem ook nooit. En blijven we dus uh, zo denken. En ja, jou was wel duidelijk, ik, uh, ik, uh, dit systeem moet om... Dit systeem moet om. Maar dat betekent dat iedereen... Dus dan kunnen we wel zeggen, wat een slechte bedrijf. Hè? Maar als jij je zoon van 13 ook alleen maar op prijs uh, boterham blijft meekrijgen, Ja, geef mij de schuld. Nee, nou, nou ik denk iedereen heeft de schuld. Hè? Dus, dus we kunnen wel zeggen, zij hebben het gedaan of zij hebben het gedaan. Maar we doen het allemaal. Maar wat was voor jou... Ik bedoel, jij, jij komt dan tot de conclusie... Uh, ik zit in een branche die niet deugt... Uh, dan kan je nog besluiten, ik blijf bij dit grote bedrijf met zoveel invloed... omdat het in al die landen supermarkten heeft. En ik ga van binnenuit proberen dat te veranderen. Daar koos je niet voor. Waarom niet? Nee, dat, dat, dat leek me kansloos. Uh, omdat dat, dat is zo'n sterk systeem. En als je, als je echt kijkt hoe die industrie werkt... en hoe dat allemaal op elkaar is aangesloten om dat te veranderen... dan moet je echt wel heel iets anders doen. En dan uh, moet die bereidheid er ook zijn. En die bereidheid die begint bij waarop wordt dat bedrijf aangestuurd... Als dat bedrijf er eigenlijk voor is om zoveel mogelijk waarde te creëren voor een aandeelhouder... en die waarde alleen maar uit wordt gedrukt in geld, dan, dan, dan lukt het dus niet. Want dan is de rest is, uh, ja, is een beetje speeltuin voor ze of een beetje imago op, op, op, op poetsen. Maar het gaat erom, hè, dus, dus ik dacht als ik dat zelf start, dan kan ik met de juiste mensen dit, dit beginnen. En waarbij het echt met z'n allen in ons DNA zit om die, uh, om die markt te veranderen. Het is uh, bijna uh, of niet bijna. Het is al half acht. Uh, dan is het uh, tijd voor het nieuws. Uh, uh, ik hoop dat er in heel veel van mijn nieuwslezer zit, want daar hoort te zitten Martijn van Beek's met een overzicht van het nieuws van vandaag. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Vrijwilligers zoeken vandaag opnieuw naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Dat doen ze in het bos bij Austerlitz in Utrecht en in Beek in Limburg. De politie gaf gisteravond een gedetailleerde kaart vrij... met de route die de vader van de jongens heeft afgelegd... voordat hij zelfmoord pleegde in de bossen bij Doren. Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehandelen, Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Bij de aanslagen vielen gisteren zeker 42 doden. Turkije denkt dat ze het werk zijn van de Syrische geheime dienst... En de PvdA houdt vandaag een extra politieke ledenraad... vanwege de ophef over het strafbaar stellen van illegaliteit. Partijleider Samson wil nog één keer uitleggen... waarom hij vasthoudt aan de steun voor deze afspraak in het regeerakkoord. Gisteren bleek uit een peiling dat bijna driekwart van de PvdA-leden... doorregeren belangrijker vindt dan het omstreden illegale standpunt. Het weer, vandaag trekken buien over het land. Af en toe komt de zon tevoorschijn, het wordt 11 tot 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig... en vanaf woensdag wordt het warmer, 15 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal. Dit is de Zondag op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen... en fijn dat u luistert naar ons programma. Ook vanmorgen zijn we weer te gast in het Natuurbelevingscentrum... de Oostvaarders bij Almere. En we kijken vanuit onze geïmproviseerde studio uit over een wijd natuurgebied. En ondanks dat het uh, best koud is, een beetje waait en regent... Um, wordt er volop gezwommen door de, door de vogels, de ganzen, de eenden... allemaal met hun nageslacht, dat nog klein is, uh, achter zich aan. Dat ziet er allemaal heel schattig uit. Um, ik zit hier met uh, mijn gast van vanmorgen, Quirijn Bolle. Hij richtte een uh, supermarktketen op... met alleen maar eerlijke en duurzame producten in de schappen. En hij vertelde ons uh, voor het nieuws... Over uh, hoe die daartoe gekomen was. Uh, als uh, um, manager in, uh, in New York voor AHOLD. Um, nogmaals, goeiemorgen, Quirijn. Goedemorgen. Um, besluiten dat het werken bij AHOLD. Uh, geen, uh, um, ge, geen, uh, um, nie, niet zo fijn is. Um, omdat er uh, allerlei dingen gebeuren waar je het niet. En niet, niet zo, uh, uh, waar ik het niet mee eens bent. Uh, dat is één ding. Vervolgens besluiten om uh, zelf een supermarktketen te beginnen... dat is iets anders. Hoe kwam jij tot dit besluit? Um, ja, hoe kwam ik tot dit besluit? Dat... Ja, kijk, op het moment dat je echt denkt dat het systeem moet veranderd worden... Uh, en je hebt er geen geloof in dat dat van binnenuit kan... dan moet je het toch echt uh, zelf gaan doen. En ik dacht, ja, als ik nou uh, blijkbaar genoeg uh, uh, potentie zelf heb... om uh, dit soort salaris te verdienen... waarom uh, zou ik dan niet uh, de potentie hebben om dat helemaal zelf op te zetten... Ik wist dat dat een hele zware klus uh, zou gaan worden. Dat was het ook. En, uh, uh, maar uiteindelijk geeft het me veel meer voldoening uh, dan het andere werk. Omdat we echt met z'n allen, met een heel leuk team van enthousiaste mensen... nu uh, ja, de wereld aan het veranderen zijn op een positieve manier. De vraag is natuurlijk, hoe begin je? Jij zit, jij zit in dat Manhattan, in je, in je ongetwijfeld fantastische appartementen. Uh, uh, kijkt uit over die prachtige stad. Uh, en denkt, ik ga mijn baan opzeggen en ik ga zelf een supermarkt beginnen. Waar begin je dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik, ik, ik, ik, ik stel me die vraag zelf ook nog wel eens. hoe ben ik ook weer begonnen? <laughs> maar het begon met uh, ja, eigenlijk echt een vodje papier met een plan erop. En dan moet je inderdaad alles gaan doen van uh, het aantrekken van uh, financiers. Uh, je moet uh, een team van mensen, nog het allerbelangrijkste is natuurlijk... Van, hè, met mensen maak je het. Uh, uh, van van de, de alle boeren bezoeken tot uh, het vastgoed vinden. Uh, IT-systemen, uh, schappen, uh, uh, noem maar op, de inrichting van de winkel. Uh, ik vergeet nog duizenden details, maar het waren er vele duizenden... die we, die we met z'n allen moesten, moesten managen omdat uh, van de grond te krijgen. Uh, uh, je, in welk jaar was die, viel de beslissing om, uh, om te stoppen bij AHOT? In 2005 en in 2006, begin uh, 2006 begon ik. Uh, toen ben ik eerst met uh, Mijke Beren, uh, mijn, mijn businesspartner, uh, begonnen. Zij werkte ook bij AHOT, maar ik kende haar voor de rest niet. Maar was, ze was toevallig mijn buurvrouw. En uh, toen zijn we samen gestart en hebben we in 2008 de eerste winkel ge uh, geopend. Uh, inmiddels hebben jullie er. Hoeveel? We hebben er nu zeven. En aan het eind van het jaar, als alles gaat, zoals gepland, twaalf. Nou, Dan heb je een, een, een, een supermarktketen en een, je concept is duurzaam. Duurzaam en eerlijk. En op de tas die hier staat, zo'n zo boodschappentast... met de naam van jullie, van jullie keten, en daaronder staat echt eten. Ja. ja. Wat is dat, echt eten? Ja, nou dat, dat, dat is grappig dat je het überhaupt over echt eten of duurzaamheid moet hebben. Want het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. En het is ook eigenlijk raar dat we niet op verpakkingen hebben staan gemanipuleerd eten. Want dan zou je ervan schrikken hoeveel uh, producten dat uh, zouden hebben. Maar echt eten voor ons is, uh, ja, is eten wat eigenlijk zo dicht mogelijk bij zijn natuurlijke oorsprong blijft. En wat met uh, respect voor dier, mens en milieu gemaakt is. Uh, niet, niet simpeler... Uh, of het is zo, zo, zo, zo simpel als dat. En, uh, uh, en, en, het, en het rare is dat als je heel kritisch kijkt... naar wat er nu in de supermarktschappen ligt... dan, uh, dan is dat niet van toepassing. En, en wat is de reden dat we dan dat toch met z'n allen kopen? Want uh, uh, wat je vertelt is natuurlijk niet nieuw. Uh, we, we weten allemaal, uh, zeker door die schandalen van, van het afgelopen jaar... Dat er, een, uh, uh, uh, uh, dat er in de supermarkt allemaal spullen liggen... die niet allemaal even goed voor je zijn. Toch... Kopen we dat met z'n allen? Hoe komt dat? <coughs> nou, kijk, het, om, omdat we allemaal achter de prijs aanlopen. En dat doen we omdat we met, met elkaar vastzitten in een systeem. Kijk, Het is zo dat die supermarkten hebben ons heel veel welvaart gebracht. Maar werden zo uh, uh, um, zeg maar sterk dat de middenstand eerst uit de markt is gedreven. En daarna zijn de grote uh, supermarktpartijen de kleine gaan overnemen. Waardoor je nog maar een paar supermarktbedrijven hebt in Nederland. Eigenlijk is de markt in drieën uh, verdeeld. En die, mensen die, of die bedrijven verkopen allemaal precies hetzelfde. Uh, dus waar kunnen ze alleen nog maar op concurreren, is de prijs. Want waarom zou je als klant meer betalen voor je product... als exact hetzelfde product ergens anders lager ligt? Uh, of uh, lager de, voor minder te koop is. En dat, dat, uh, dat is al jaren aan de gang... Alle reclames gaan ook over prijs. Dus als je nou kijkt hoe wij als mensen in onze maatschappij... gevoed worden met kennis, dan zijn het eigenlijk alleen maar reclames. De, de producenten praten over hoe ambachtelijk hun product wel niet is. Wat al lang niet meer kan, omdat het in hele grote hoeveelheden wordt gemaakt. En de supermarkten communiceren alleen maar over dit is de laagste prijs. En je komt het overal tegen, op radio, televisie, kranten, de hele dag door. En voor de rest leer je in Nederland helemaal niet zoveel over voeding. Als kind leer je nog dat, dat, dat de melk van de koel komt en dat een, dat een ei uit de kip komt. Uh, maar voor de rest hoor je daar niks meer over. Je weet niet meer hoe het gemaakt wordt. Uh, ik, ik weet zeker dat, dat wij niet uh, met z'n allen meer weten... hoe je een brood moet bakken. Hoe je, uh, wat er gebeurt met het melk nadat die uit de koe komt. Hoe maak je een kaas. Uh, al dat soort dingen, dat, die kennis is helemaal niet meer aanwezig. Maar is, dat in, is, dat, is dat eigen aan Nederland of is dat in het buitenland anders? Uh, je ziet het eigenlijk in volwassen westerse, dus volwassen markten in westerse landen zie je het uh, gebeuren. Maar uh, je ziet nu ook heel duidelijk in juist die markten een tegentrend waarbij mensen zeggen, oké. Okay, hier zijn we wel echt helemaal klaar mee. Nu wordt er steeds meer bekend over hoe, hoe die producten gemaakt worden. Eh, pro, eh, eh, programma's zoals de Keuringsdienst van Waarde. en Dat zijn allemaal hartstikke leuke informatieve programma's. En eh, gelukkig beginnen steeds meer mensen na te denken... wat wil ik eigenlijk in mijn mond stoppen? Eh, en daarna pas denken ze, oké, okay, en waar kan ik dat goedkoper krijgen? Want daar ben ik het helemaal mee eens. Als je het ergens anders goedkoper kan krijgen, prima. Moet je het zeker daar halen. Maar wel met garantie dat het op die manier gemaakt is. Maar nou is het toch ook zo dat ook de grote supermarktketens... worden steeds duurzamer. Je kunt biologische producten krijgen. Ook zij werken met producten die wel deugen. Of is mij nu helemaal het rad voor de ogen gedraaid? Nee, op het moment dat een product een eco-keurmerk heeft... dan is het inderdaad gecertificeerd biologisch. En dan heb je het inderdaad over een biologisch product... Uh, en daarom zeg ik ook, wij kijken ook verder dan alleen maar dat keurmerk. Omdat we ook kijken naar wie is die producent en hoe is het gemaakt... met hoeveel aandacht, op welke schaal. Uh, dus er zijn meer dingen dan alleen dat. Maar je, uh, je hebt gelijk, als je bij de supermarkt iets met een eco-keurmerk zie, ziet... dan is het biologisch en is het gecertificeerd. Dus kun je er ook van uitgaan. Uh, maar is het dan niet zaak dat we met z'n allen proberen... die supermarkten duurzamer te krijgen... Uh, in plaats van zelf supermarkten te beginnen... Nou, dat is, dat is inderdaad ook een manier. Het moet allemaal. Hè? Dus, dus, dus alles is belangrijk, alles stelt. Maar het begint... Uh, kijk, wij als consumenten kunnen het snelste markt veranderen... door morgen anders ons gedrag uh, in te richten. Dus als wij zeggen, we geven niet meer de euro's uit... aan de producten en de productiemethode waar we niet achter staan... en we gaan onze euro's spenderen aan de dingen die we wel uh, belangrijk vinden... dan zie je dat vanzelf uh, al die bedrijven dus uh, uh, ach, ook achter dat geld... en uh, dat gedrag aan gaan lopen en dat de markt dus gaat veranderen. En dan zul je ook zien dat biologisch veel goedkoper kan dan het nu is. En uh, hoe probeer jij nu... Uh, behalve hier zitten en het te vertellen... Uh, die consument ervan te doordringen dat hij, zich, dat hij zich anders moet gaan gedragen. Dat hij andere keuzes moet maken. Nou, wij kiezen ervoor om in ieder geval heel duidelijk te zijn over wat wij doen. Waarom we dat doen. Wat onze beweegreden zijn. Uh, we maken het heel transparant. Hè? Dus zoals we het net hadden over alle namen van producenten. Uh, en als je daar langs wil gaan zelf, dan kun je als klant gewoon naar onze producenten toe. kun je met, met je eigen ogen zien hoe dingen gemaakt worden. Uh, en we gaan ervan uit dat iedereen diep in zijn hart weet dat dat de beste manier is om met je eten en met je maatschappij om te gaan. Uh, en dus we vragen eigenlijk aan mensen van... doe mee, doe mee met onze beweging. He, je ziet ook steeds meer mensen bij ons aanhaken. Dat zijn niet alleen maar klanten. He, dus vaders en moeders die, die daarmee bezig zijn. Maar het zijn ook uh, steeds meer producenten die naar ons toe komen. Zeggen, mogen wij onze producten via jullie marktplaats uh, verhandelen? Uh, en zo zie je dat die beweging steeds meer uh, momentum krijgt. Steeds groter wordt, steeds krachtiger wordt. Meer winkels, uh, meer transacties. Uh, en, uh, en zo zijn we met z'n allen heel gepassioneerd bezig om uh, de markt te veranderen. En uh, omdat het bij ons niet alleen maar gaat om financieel rendement. En uh, dat zie je bij supermarkten wel. Dus ja, daar is het ook heel belangrijk dat die duurzaamheid uh, uh mm -hmm. viel, uh, euh, uh, plaatsvindt. Maar uh, daar, daar zie je toch van ja, maar als we onze prijzen verhogen gaat iedereen naar de concurrent. Dus, dus, dus het, is, uh, het gaat daar wat minder hard dan bij ons. Nou ben, jij je eigen, ben jij je eigen keten begonnen? Ik kan me voorstellen dat, dat, dat, ze, dat de markt niet op jou zat te wachten. Uh, heb je eigenlijk last gehad van die, van die andere supermarkten die je tegenwerken? Nou ja, het maakt mij om niet zoveel uit. We kijken ook niet zoveel naar die andere supermarkten. Maar kijken zij naar jullie? Uh, ongetwijfeld. en uh, ik, ik weet ook dat dat zo is. Uh, maar laten we maar kijken. Het, het, gaat, het, het verandert onze agenda totaal niet. We hebben één plan en het is een heel duidelijk plan. We hebben een missie. We willen echt eten toegankelijk maken voor iedereen. Dat betekent dat we een interessanter prijsspel willen. Dat we meer winkels willen. Dat we beter assortiment willen. Daar werken we elke dag keihard voor. En, uh, en dat veranderen we niet? Of, of, of, uh, nee, nee, maar ik begrijp wel dat, jij, dat jullie niet veranderen. Maar ik kan me zo voorstellen dat... En jij beschrijft net hoe de supermarkten in ons... zeg maar letterlijk het straatbeeld hebben overgenomen. Dat die heel agressief op de markt kleintjes eruit concurreren... en uh, eigenlijk zo'n beetje met drie ketens de boel uh, onder elkaar uh, verdelen. Uh, merk je niet dat die supermarkten uh, ook op jullie azen... of jullie proberen uh, de markt uit te drijven of uh, in te kapselen... Nou, wat ze ook proberen, uh, het gaat niet gebeuren. Dus... Nee, dat staat op, hebben, ze dat, hebben ze het geprobeerd? Ik, ik, ik, ik, ik let er niet op. Want we gaan gewoon <laughs> voorwaarts. Dus het maakt me niet zoveel uit. Kijk, ja, maar de de uh, Agold heeft niet bij jou aangeklapt? Uh, nou, kijk, weet je, die, die, die grote bedrijven... die willen allemaal uh, heel graag af en toe even een kopje koffie uh, komen drinken. Want die... Serieus? Echt waar? Ja, die willen natuurlijk weten hoe, hoe, hoe uh, de vork precies in de steel zit. En uh, een, uh, een, een kopje biologische fairtrade koffie... mogen ze bij mij altijd komen halen, maar uh, that's it. Daar, uh, daar houdt het op. En kijk, je moet je ook voorstellen, dus wat ze ook doen... wij werken met allemaal producenten die willen niet eens aan een supermarkt leveren. He, dus die, die producten die wij aan de schappen hebben... Die, die, die komen niet eens in de supermarkt. Maar ik kan me voorstellen, ik zou als een, als een groot supermarktconcern denken... nou, ik pak dat merk erbij als submerk. Ja, hoe werkt dat dan? Hoe kan je dat er even bij pakken? Nou ja, zoals dat met al die concerns gaat. Die kopen gewoon allerlei merken op. En het is dan gewoon, die niche-markt neem jij er dan bij... en dan ben je van hun... Ja, dan moet je wel iemand hebben die het wil verkopen. En dan zijn ze aan het verkeerde adres. Ze hebben het niet geprobeerd of wel? Nou, je merkt wel dat, dat, dat er interesse is om ons beter te leren kennen. En, of, of, of te weten hoe en wat. Maar nee, er is nog nooit iemand met een pot geld langsgekomen. En, maar ik heb ook al voor die tijd als kopje koffie nog niet afgegold. heb ik al duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is. Oké. Okay. Wij vragen onze gasten om uh, een foto mee te nemen van iemand die, hen, uh, die, die ze persoonlijk kennen... die hen geïnspireerd heeft. Um, uh, heb jij een foto meegenomen? Ik, uh, ik had hem opgestuurd, dus ik hoop dat hij hier terecht is gekomen. Maar ik had een foto uh, gestuurd van Michael Pollan. En uh, dat is een, um, een Amerikaanse professor aan de Universiteit van Berkeley die ons, uh, ook ontzettend ons gedachtegoed predikt. Uh, dus die ook heel erg kijkt naar... hoe kun je zo natuurlijk mogelijk eten met elkaar... en hoe kunnen we, dat, uh, hoe kunnen we die markt weer veranderen. En toevallig is hij binnenkort uh, in Nederland... om zijn nieuwe boek uh, te promoten. Uh, geeft hij ook een uh, lezing uh, op 3 juni. En dat is uh, nou, een fascinerend persoon. Dus iedereen die daarin uh, geïnteresseerd is... kan naar die lezing toe uh, op 3 juni. En uh, hoe is deze uh, man uh, inspirerend voor jou omdat, hij, eh, omdat het heel herkenbaar is wat hij zegt. Het is precies hoe ik denk over eten, is hoe hij het eh, ook uit. Hij is inspirerend omdat hij zegt wat jij denkt. Nou ja, kijk, het is, nee, nou, kijk ik ben geïnspireerd door dat gedachtegoed. Hè. Dus, dus dat, dat, dat gedachtegoed dat je dingen doet zoals de natuur het bedoeld heeft. En hij doet dat. Hij onderbouwt dat ook nog eens wetenschappelijk. Omdat hij dus universitair professor is. En dat maakt dat, ja, dat, dat ik het gewoon ontzettend leuk vind om zijn werk te lezen. Omdat hij altijd wel weer nieuwe en leuke inspirerende invalshoeken op hetzelfde thema heeft. En dat thema inspireert mij ontzettend. Oké. Okay. Nou, we gaan nu luisteren naar iets wat misschien ook wel inspirerend is. Of hoewel, misschien wel helemaal niet. Money in your pockets van Jodie Moon.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 In our pockets van Jody Moon was dat. U luistert naar dit is de zondag. En ik praat met Quirijn Bollen, die zijn eigen supermarktketen um, oprichtte nadat hij klaar was met de wijze waarop grote supermarktconcerns um, in de markt opereren. We hebben het afgelopen, um, de afgelopen 50 minuten gepraat over hoe hij daar zo uh, terecht gekomen is en wat hij er allemaal uh, mee wil. Um, intussen wordt ook wel duidelijk dat als je zoiets doet, dat dat niet iets is... wat je even in 40 uur in de week doet. Ik heb begrepen dat jij werkweken maakte van zo'n 100 uur. Ja, en uh, die zaten er zeker tussen. Soms nog wel uh, meer dan dat. En uh, ja, dat is iets wat uh, natuurlijk niet de bedoeling is. En dan word je dus opgeslokt door je eigen droom. Ja, zo was dat ook. Hè. Dus, uh, het was een heel, heel ambitieus uh, plan... En, uh, maar op een gegeven moment uh, kom je erachter dat je bijna in de gevangenis zit van je eigen, van je eigen droom, inderdaad. Maar wat, kost, wat heeft het je gekost? Nou, heeft me veel, uh, ja, het, het heeft me veel, veel energie uh, gewoon uh, gekost om, om, het, om het te doen. Uh, dus je gaat vol enthousiasme erin, uh, maar komt er dan achter, met name dat als die, als die winkels eenmaal draaien, hè, dan, dan heb je de, de, dan komt er eigenlijk bij de routine van elke dag. En die klanten staan elke dag in de winkel. En als er dan dingen niet goed zijn, dan moeten ze wel nu opgelost worden. Uh, terwijl in die voorbereiding kun je dat nog allemaal uh, in je eigen tempo doen. En, uh, en daarna niet meer. Dus dat maakte wel dat de druk ontzettend groot uh, werd. Uh, en dat heeft wel twee jaar geduurd voordat we daar uit die fase kwamen. En dat zijn wel twee jaar van heel, heel hard werken uh, geweest. ja. wat heeft dat voor jou persoonlijk betekend? Voor jouw persoonlijke leven? Nou, dat ik, dat ik wel. Nou, dat er geen persoonlijk leven meer was. Dus, uh, als je dat zou je partner leuk hebben gevonden. Uh, precies. En, uh, maar maar, maar hè, dus. dus uh, als je, als je 100 uur in de week werkt, dan, dan is er niks meer over. Dus, dus het was echt de zure appel waar ik, maar niet alleen ik... het team doorheen moest... En uh, ja, dat, dat, dat, dat kost je een, een, een heleboel. En, uh, en dan weet je op dat moment ook... Uh, ik, ik, ik snak naar uh, de tijd dat deze periode voorbij is... zodat we dingen weer kunnen inrichten zoals, zoals we het zelf echt willen. En dat heeft er voor mij ook toegeleid dat ik na die periode ook heb gezegd... oké, okay, nu ga ik even een half jaar niks doen... Uh, om, om weer even de, de, de klok uh, gelijk te zetten. Ja, en niks doen. In die periode van honderd van uur per week werken... Uh, dat kost je je sociaal leven, dat kost je je relatie... dat kost je je, je gezondheid, kan ik me zo voorstellen, ja. uitgeput raakt. En jij besluit op een gegeven moment... ik stap in de auto en ik rij naar de Spaanse bergen. Ja, dat was een van de dingen die ik heb gezeild. Ik heb een trip door Amerika gemaakt en ook door Europa... Uh, en ik heb uh, een kleine smart en daar ben ik helemaal mee uh, naar Zuid-Spanje gereden. En heb ondertussen uh, ja, gewoon uh, even het leven weer opgesnoven... en uh, veel uh, met, uh, naar, naar, naar etenculturen gekeken, naar mensen gefotografeerd. Toch, toch weer werken. Nou, is niet werken. Omdat het, uh, het, het, het, ja, nogmaals, het inspireert me heel erg. Ik vind het heel leuk. Maar ik kwam juist weer toe aan die inspiratie. En op het moment dat je met je kop op de bal zo hard moet werken... dan, dan ben je niet geïnspireerd. Dan ben je alleen maar bezig wat allemaal gisteren gedaan had moeten zijn... en nog niet gedaan is. En dat kunnen hele, hele kleine dingetjes zijn. Maar nu was ik weer bezig met echt ja, de inspiratie en rond aan het kijken. En daar heb ik allemaal weer hele leuke nieuwe ideeën uit opgedaan. Vertel eens, noem eens wat. Wat ben je tegengekomen op, jou, op jouw reizen ja. dat je zo geïnspireerd heeft... dat je dacht, daar ga ik iets mee doen? Nou, de, de reis door Amerika die gaf mij aan dat ik op de goede weg was. Omdat daar, als je ziet hoe dat, als die markt zich doorontwikkelt... Dan, dan heeft niemand meer toegang tot normaal eten. Dat is allemaal door ketens gedomineerd, allemaal gemanipuleerd eten. Dus buiten de Amerikaanse steden is het echt culturele armoede geworden. Terwijl als ik in Zuid-Spanje was, dan zag ik hoe simpel mensen aten. En dat is nog uh, voordat het gemanipuleerd is. Dus daar, als je daar een kip bestelt, dan hoor je hem ongeveer nog geslacht worden in, in de achterkamer uh, op het Spaanse platteland. Uh, maar maar de, dan kijk je naar hoe simpel die mensen eten. Uh, hoe weinig ingrediënten. Uh, hoe, hoe weinig ook qua hoeveelheid. Hoe gezond dat is. En hoe lekker dat eigenlijk kan zijn. Dus waarom gaan we niet simpeler en beter eten? Uh, dat is natuurlijk sowieso al wat ik predik. Uh, maar um, ja, dat gaf me dat toch weer nieuwe inzichten. Waar, uh, waar ik meteen uh, terug ben gegaan. En dacht, oké, okay, dit gaan we nu ook uh, doen. We gaan het simpeler, goedkoper en beter maken. Nou, eh, eh, opgeladen en eh, met, eh, met allerlei eh, nieuwe ideeën kom je dan terug. Hoe zorg je er dan voor dat je niet meer honderd uur in de week werkt... en de volgende vriendin eh, de deur uitloopt? Nee, dat heb ik helemaal anders ingericht nu. Dus uh, ik ben ook op een veel kwalitatievere manier met het team bezig. We hebben ook een heel managementteam kunnen opbouwen. Dat hadden we allemaal niet. Dus dat deden we allemaal, uh, allemaal zelf in een klein, uh, klein verband. En nu hebben we goede mensen aangetrokken die ook heel geïnspireerd zijn voor dit gedachtegoed. Waarbij iedereen uh, ja, zijn eigen stukje van de puzzel als het ware heeft. In plaats van dat één iemand een heleboel stukjes heeft. En dat maakt dat, uh, dat ook dingen veel uh, sneller voorwaarts gaan. En dat maakt ook dat ik dus heel makkelijk met bepaalde mensen kan praten over mijn ideeën... die dat dan ook uh, kunnen gaan uitvoeren. Um, nou ben je iemand die, uh, die toen die nog de uh, uh, topmanager was bij, bij Ahold uh, bakken met geld verdiende. Um, verdien je nou nog een heleboel geld eigenlijk? Nee, dat doe ik niet. En uh, ik ben daar eigenlijk hartstikke blij mee. Uh, ik heb ook niet zoveel nodig. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je je leven ook wat simpeler inricht... Uh, is uh, ja, kijk, het gaat uiteindelijk om geluk. En dat moet het doel zijn. Geld is maar een middel en een heel beperkt middel tot geluk. Uh, mensen die denken dat ze met heel veel geld heel veel geluk uh, krijgen... Die, uh, die zitten ernaast. Ben jij, heb ik het afgelopen uur gepraat met een gelukkig mens... Ja, absoluut. absoluut. En uh, daar wil ik nog even aan toevoegen dat als je onder een bepaalde grens zit en onder de armoedegrens zit, dan, dan brengt geld natuurlijk wel geluk om daar boven te komen. En daarna is het allemaal zeer relatief. Dus gaat het veel meer om de kwaliteit van je leven, de vrienden die je hebt, uh, het, het goede eten wat je eet, waar je het simpele eten waar je van kan genieten. Uh, en uh, ja, de, de andere leuke mooie dingen van het leven. En wanneer is de missie, de marktmissie, geslaagd? Nou, uh, we moeten nog even. Het is, op dit moment is 2% van de markt is, uh, is duurzaam. En uh, nou, er is nog veel te winnen. Oké. Okay. Wij bedanken onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Een poëtisch cadeau. Speciaal voor jou heeft dichter Tjeerd Bruinja een gedicht geschreven... getiteld Rentmeester van een stuiver. Een gedicht voor Quirijn Bolle. Rentmeester van een stuiver. Je kunt een stuiver besmeren met pasta van een stuiver... met bestek van een stuiver op een bord van een stuiver... en vergeten dat de boer dan met bestek van een cent... op een bord van een cent zijn cent mag verdelen... om zijn kinderen te laten eten. Je kunt het hok van het dier waar je alleen het lekkerste van wil... kleiner vreten, met elke hap het hekwerk opschuiven... tot het tegen je botten schurkt... Wil je daar een camera bij? Zullen we er een wedstrijdje van maken? Neem ik goedkope wijn mee, waar we te veel van zullen drinken. En aspirines is in je favoriete voordeelverpakking. Voor je hoofdpijn, voor je hartpijn. Hoef je er niets voor te hebben. Iemand anders zal met je afrekenen. Kinderen. Ja, Bruin, jij met een gedicht voor Quirijn Bolle. Wat vond je daarvan? Ja, hartstikke leuk. Heel mooi. Mooi, dankjewel. Hartelijk dank voor je komst... en succes met jouw poging het eetgedrag van ons te veranderen. EO.nl, um, dit is de zondag. Daar kun je terecht uh, als je meer wil weten. Straks na acht uur op deze zende Vroege Vogels. Janine, uh, wij hadden het over duurzaamheid en dichter bij de natuur staan. Maar er staat er natuurlijk maar één echt dicht bij de natuur. Dat ben jij. Ja. Dat zijn wij. En uh, dicht bij de natuur staan wil je ook bijvoorbeeld als rolstoelen wel eens. En hoe pak je dat aan? Daar gaan we het over hebben, onder andere. Ik rende aan struikelende over de lijken van bekenden, klasgenoten, vrienden. Halabja, stad in Irak, maart 1988. Alles. Iedereen is overleden. Saddam Hussein geeft opdracht tot een grootschalige gifgasaanval.